Van 9 uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In België is een klopjacht bezig op een zwaar bewapende man. De man, een beroepsmilitair, zorgde eerder al voor problemen, maar wist toen te ontsnappen aan de politie. Vandaag dook hij opnieuw op, in het Belgische Limburg. Hij zou gewapend zijn met een raketwerper, machinegeweer en een gewoon pistool. Je hoort een verslaggever van de VRT. Er is dan een klopjacht gestart, maar ja, voorlopig zonder resultaat. Ook belangrijk om te weten is dat hij in het verleden ook al bedreigingen heeft geuit aan het adres, aan het adres onder andere van Mark van Rans, de viroloog. En die is ondertussen met zijn gezin naar een veilige locatie overgebracht. Ja, en intussen is het eigenlijk afwachten wat er hier nog gaat gebeuren. De politie zoekt met tientallen agenten en een helikopter naar de man. Bijna de helft van de vakantiegangers heeft deze zomer iets in Nederland geboekt, blijkt uit een enquête. Komt doordat vanwege corona alles nog onzeker is. Sommige mensen laten het van het laatste moment afhangen en annuleren dan misschien hun Nederlandse adresje weer. Als het aan Sigrid Kaag ligt is er voor de zomer een nieuw kabinet. De D66-leider wil het liefst een regering met haar partij D66 en de VVD, het CDA, de PvdA en GroenLinks. De eerste halve finale van het Songfestival is begonnen. 16 landen treden vanavond op, waar, waarvan er 10 door kunnen naar de finale. Verslaggever Litwin Gevers was bij de repetities. Er is vuurwerk, er is een spectaculaire lichtshow, er is dans. Je komt oren en uh, ogen tekort. Uh, er, zijn, er is ruimte voor ingezogen nummers. Frankrijk bijvoorbeeld, een van de favorieten. Maar heel veel nummers zijn ook uh, lekker over de top. Niet iedereen houdt ervan, maar het wordt wel heel erg bij het Zonfestival. Vanavond zijn er 3500 feestgangers bij in Ahoy. Maar via televisie genieten er wereldwijd miljoenen mensen mee. Zaterdag is de grote finale. Dan zien we Django McRoy in actie. Het weer nog buien trekken vanavond naar het Oosten weg. Vannacht wordt het 4 tot 9 graden. Morgen zon, wolken, af en toe een bui met 13 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is goed nieuws voor het verkeer op de A27 van Almere naar Gorkum. De weg is weer vrij na het ongeluk bij knooppunt Lunette. Daar was een auto met aanhanger vol grind geschaard. Maar vanaf Hilversum heb je nog wel ruim een half uur vertraging. De file wordt langzaam maar zeker korter. En er staat nog 10 kilometer file. Op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp is het nog druk tussen de knooppunt de Raasdorp en De Hoek. En daar is de vertraging nog 10 minuten.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 Hartelijk welkom bij het tweede uur van CFM Jazz Samenstelling en Presentatie Alco Beuving. En uh, ja, we hadden gezegd: de rode draad door deze uitzending is de vibrafoon. Dus ook in het tweede uur wat bekende vibrafoonspelers. Uh, ik, ik noem bijvoorbeeld, eens dus even kijken wie heb ik staan Hier Roy Ayers. Ik heb uh, uh, Milt Jackson. Ik heb, uh, nou, Carl Shader natuurlijk nog staan. En uh, ja, ook natuurlijk de nodige vocalisten. En, en be, be, big bands. En dit is de. de ik moet even kijken hoe ze precies heet. Want het is ook een hele nieuwe. De Brianna Thomas Band. My Foolish Heart, bekend nummer. too much. Zanger, componist, arrangeur en bandleider Brianna Thomas. van haar nieuwste CD Everybody Knows. En ja, dat is echt een fijne CD. want ze geeft toch weer een eigen interpretatie. en al die bekende nummers die hierop staan. En ook de begeleidingsband is meer, meer dan voortreffelijk. Ik had eigenlijk klaarstaan. Maar ik heb net een stukje geluisterd. En er zit een kras in. Short Shearing en de Montgomery Brothers. En dat had ik gedaan omdat Buddy Montgomery... een prachtig vibrafoon speelt. Maar ik kan het helaas niet draaien. Dus ik heb gekozen voor iets anders. Wat ik wel ook bij wat... Kai Winding, een trombone speler... van een cd dat Lionel Hamden presenteert. Kai Winding, cd uit 1977. Lazy Moments. Komt-ie. Moments, Ja, dat kon je wel horen aan de muziek. Prachtig. Uh, Seraphorn staat klaar van haar CD. Uh, Sarah in Hi-Fi. Nice work if you can get it. Holding hands at midnight. neath a starry sky. It's nice work if you can get it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 nice work. If you can get it, and you can get it, won't you tell me how?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 You get it, and you can get it. Won't you tell me how? Seraphon was dat. Iemand die uh, uh, ja, eigenlijk heel bekend is in de blues en in de jazz, dat is natuurlijk Chris Barber. Hij is uh, onlangs overleden volgens mij in maart, begin maart en uh, 90 jaar geworden. Dus hij heeft wel echt uh, kunnen genieten. Uh, jazz tromponist uh, uh, en uh, orkestleider, componist, arrangeur, weet ik veel wat hij allemaal gedaan heeft. En in 2019 is er nog een box van hem uitgebracht met verzameld werk: Memories of My Trip. Daar staat, de, dat zijn twee cd'tjes en eentje is vooral Over de Blues... en één is een beetje meer jazzachtig. En ik heb van beide cd's één uitgekozen... omdat het toch wel een fenomeen is, deze figuur, Chris Barber. En het eerste wat ik laat horen is, dat doet hij samen met Albert uh, Nicholas... dat is een, uh, een klarinetspeler, ook een Britse klarinetspeler. Uh, C Jam Blues. Komt-ie. Right now it's my great pleasure to introduce our guest soloist... on this concert this evening a musician who I personally have admired for very many years, both on record and through hearing him live in various places. Uh, he lives in Europe now, in fact, at the moment he's living in Switzerland, up in Baal, and we're very pleased to welcome him on our concert tonight. One of the greats of New Orleans Jazz and the Jazz Tyranet, Mr. Albert Nicholas. <laughs> Albert, come and by me. Right here. Done, okay, hey, nah, okay, okay. Dat is de Chris Barber Jazz Band samen met Albert Nicholas. En dat komt van een uh, cd, uh, Memories of My Trip. Uh, en daar speelt hij met heel veel bekende mensen. Van Morrison, uh, uh, Lonnie Doneken, uh, uh, uh, Eric Clapton, Keith Emerson. Te uh, uh, nou, Teveel moet ik noemen, Rory Gallagher. Ja, Rory Gallagher kennen we natuurlijk allemaal nog wel als zijnde een enorm bevlogen gitarist uit Ierland. En daar vond ik ook nog een nummertje op dat uh, Rory Gallagher samenspeelt met de Chris Barber jazzband. En dat staat op een 4 CD-box. Volgens mij is het. Ik heb niet eigenlijk me, uh, weer paraat hoe die cd-box heet. Ten eerste er meer de uh, en meerdere gloei van uh, Rory Gallagher. En de, ja, de liefhebber kent hem natuurlijk meteen. De type een gitarist. Uh, Speelde in, uh, ja, had zijn eigen band, zal ik maar zeggen, trad daarmee op uh, in ja, Europa. Uh, minder in Engeland dacht ik volgens mij, werd minder gewaardeerd daar. En uh, ja, een bijzondere vogel. Uh, uh, hield wel van een slokje. Volgens mij gebruikte hij geen drugs. Uh, was uh, aan een levertransplantatie toe. Dat ging ook vrij goed. Maar in het ziekenhuis raakte hij besmet met een bacteriële uh, bepaalde bacterie, ziekenhuisbacterie en heeft hij het niet gered. Uh, tot zover het verhaal over Rory Gallagher. En ja, laat ik dan maar een nummertje draaien. Coming Home. Mooi nummer. Typische combinatie. En ja, en, en die Chris Barber staat me daar toch een partij te zwingen. Hou, hou je niet voor mogelijk. We hebben een nummer die in feite was written by Mel Torme... ...which is een unusual source for a blues-nummer. But uh, it's a very nice one. We used it many years ago and uh, Rory mentioned the idea this afternoon. And it seemed pretty good. So uh, this is, it's called Coming Home Baby. Okay. <makes> I'm <noise> sorry. jazz Band. bijzonder, Bijzondere uitvoering vind ik dit. Zeer de moeite waard. Uh, ja, we schakelen het tandje terug. En na, dan kom ik terecht bij een zangeres die ik ja, ook hoog heb zitten van een cd'tje die onlangs is uitgekomen volgens mij. En uh, dat is Joe Harrop. Zij doet dat samen met Jamie McCready. Die speelt gitaar. En uh, Darwish speelt op de... Oh nee, dat is dit nummer niet. Dus met deze twee moet je het doen. Joe Harrop. Een bekend nummer van Brad If. Stuk rustiger If a picture paint a thousand words then why can't I paint you? Woods will never show the you I've come to know if a face could launch a thousand shit. Then where am I to go? There's no one home but you. You're all that's left me, to. And where See? CD, Weathering the Storm CD 2021 en ja, ik vind het zeer zeer, zeer de moeite waard. Het eerste trek is ook vrij, is ook heel mooi. Eigenlijk alle treks die erop staan. Uh, centraal, had ik gezegd. Roy Ayers. Op vierjarige leeftijd werden al door Lionel Hampton de melodie in zijn handen gedrukt. En kon hij keer gaan op een vibrafoon. Nou, dat is hij niet verleerd. Hij is alleen maar beter niet geworden. En uh, Roy Ayers heeft volgens mij ook een soundtrack gemaakt. Uh, Everybody Loves the Sunshine. Dat zouden we nu ook al kunnen zeggen in deze tijd. Dat het toch weinig de zon schijnt. Maar ik heb gekozen voor een cd'tje uit 1978 LP Ubiqui. En dat nummertje heet Dream and Gold Roy Ayers Funky Music. <laughs> ik heb vorig jaar ook iets van haar gedaan die Daniels en dit keer samen met trio Johan Clement ook niet geheel onbekend in onze regio van een uh, cd'tje. Close Encounters of the Swinging Kind en het nummer Never Make You More Never Make Your Move Too Soon Ja. <laughs> En het trio Johan Clement. Uh, piano. En, uh, oh ja... Uh, een poos geleden was er op televisie... een programma van Matthijs van Nieuwkerk. En daar speelde Sven Hammond uh, met zijn band. En uh, laatst las ik een interview met uh, Sven uh, Hammond. Uh, en er werd aan hem gevraagd... wat hij nou de beste plaat vond... die hij ooit gehoord had. En, uh, en uh, tot mijn verbazing noemde hij deze plaat. Uh, uh, de LP Soul Fusion... Fusion. En dat is een uh, Soul Fusion. Is een uh, LP van Milt Jackson. Die speelt op de vibrafoon. Op de bass speelt uh, John Clayton uh, drums. Jeff Hamilton en piano. Monty Alexander. En dat was wel verrassend voor mij. Maar ik vind het wel leuk om daar toch iets van te laten horen. Ik weet niet of ik hem helemaal draai. Ik heb gekozen voor het nummer Soul Fusion. ik echt uh, zeer, zeer, zeer, de moeite waard natuurlijk. En dat is uh, de, de Mail Jackson op de fibrofoon. Uh, Laatst liep ik weer tegen een, de, de cd-kast aan en ik zag daar een, een cd staan van de jazz-vokaliste Jenny Evans. En dat heeft ze samen opgenomen met, uh, uh, even kijken, even kijken, Dusko uh, Kojkovic, een trompetist. En de cd is uh, Shining Stockings. En er zat een mooi nummer op wat ze samen met hem geschreven heeft. Good Old Days. Komt-ie. How I think of the days when love was young. The skies were not gray but blue Birds used to sing a happy song and the sun shone all day through life was good, love was more than words can tell how we laughed when they said love. old days when you were my Yeah. sun won't shine still i'd never miss those good old days good old days Mooi nummer. Um, ja, als we het om fibrafonisten hebben, kan je natuurlijk niet om Carl de Cheder heen. En Swolsaus is een, een heel bekende de LP van hem. Daar staat een prachtig nummer op. Maramor Mambo. Komt ie? van call dat is echt zeer, zeer, zeer de moeite waard. Even zijn uh, mooiste uh, LP's die die, uh, uh, nou, even de betere LP's die in zijn collectie zitten. Uh, wat ik hier nog wil laten horen, dat is een uh, een een, saxofonist, een uh, vibrafoniste. Zij is vrij jong. Ik geloof dat ze net 21 is. Heeft heel veel filmpjes op YouTube staan. Zou je zeker eens moeten kijken. En haar naam is Sascha Berliner. En uh, volgens mij is het een New Yorkse. En uh, ja, zij speelt echt fantastisch. Luister maar, een klein stukje. zover Sascha Berliner. Ik zou zeggen... zoek op YouTube haar naam op en kijk wat ze, ze geeft. Ja. Ze heeft aardig wat filmpjes erop staan. Mooi, mooi, goed, mooi gedaan. Sascha Berliner. Uh, Vibrafoonspelster. Uh, we zijn aan het eind van het programma. De fibrafoon stond centraal. Ik heb er veel laten horen die op de is wel Ook toch wel wat anders. En uh, het was een mooie rode draad door deze uitzending. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik ga eruit met het. Uh, je hebt geluisterd naar CFM Samenstelling, presentatie Alco Beuving. Ik ga eruit met Benjamin Herman, uh, Sarah Sunbating. Komt ie? Ik wens je een hele mooie zondag en uh, maak er een mooie dag van en tot de volgende keer. De volgende keer zit volgens mij hier voor de CFM Jazz uitzending Jeroen. Fijne dag gewenst.